Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer hulporganisaties uit de stevige kritiek op de Gaza Humanitarian Foundation. Die amerikaanse israëlische samenwerking deelt sinds deze week voedselhulp uit... maar dat verloopt niet goed. De grootste vrees is dat het zeer beperkte aantal distributiepunten... een tactiek is om de Palestijnse bevolking te laten vertrekken... uit grote delen van de Gazastrook. Mexicanen mogen vandaag naar de stembus om rechters te kiezen... op onder meer lokaal en federaal niveau... De verkiezingen zijn een direct gevolg van een controversiële hervorming van het juridisch systeem. De vorige president van Mexico claimde dat rechters te ver van het volk stonden. In Mexico is ook kritiek op de hervorming. Zo dreigt volgens tegenstanders de invloed van drugskartels op rechters te groeien als ze worden gekozen. In een leegstaand café in Den Hoorn bij Delft is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, wel moesten een aantal bewoners van omliggende huizen hun woning uit... Het monumentale pand kan als verloren worden beschouwd... en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet bekend. En in de Amerikaanse staat Washington, vlakbij de grens met Canada... zijn bij een ongeluk met een vrachtwagen 250 miljoen honingbijen vrijgekomen. Dat gebeurde toen de oplegger met daarop bijenkorven omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Meerdere hulpverleners werden door bijen gestoken... De politie waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van de zwermen. Bijen-experts proberen nu de koningin te vinden... zodat de miljoenen bijen haar volgen. Het weer nog flinke zonnige periode vandaag. Het wordt 21 graden aan de kust. tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Daar kunnen aan het einde van de dag ook onweersbuien voorkomen. Zondag dan is er een mix van zon en wolken. En is het met 17 tot 21 graden weer gelijk een stuk koeler dan vandaag.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 Alleen bij ZFM. Did you? must Dit is ZFM. Control. control. Ja Time after time I'm have problems um, but the offenders of the dollar eagle. said what you doing man and eagle now Fantastic. I'm Brothers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 Back to the signs are everywhere